4 Uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt vandaag de tweede ronde gehouden in de voorverkiezingen van een socialistische presidentskandidaat. De strijd gaat tussen oud-partijleider François Hollande en de huidige leider van de PS, Martin Aubry. In de eerste ronde kreeg Hollande 39% van de stemmen, Aubry 31%. Een week geleden brachten bijna 2,6 miljoen Fransen hun stem uit. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers... rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenenruil... waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In Ruil laat Hamas de Israëlische militair Gilad Shalit vrij... die vijf jaar geleden werd ontvoerd...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 Onder de Palestijnen die vrijkomen is een Hamas-strijder... die 16 keer levenslang heeft gekregen voor haar aandeel in bomaanslagen. Waaronder die van tien jaar geleden op een pizzeria in Israël... waarbij 15 doden vielen. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnse gedetineerden... en Gilad Jalit dinsdag vrij. In december worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. In Zuid-Limburg zijn er bij een botsing tussen een trein en een auto... twee inzittenden om het leven gekomen... Volgens ooggetuigen leek het erop dat de bestuurder de auto doelbewust op de overweg stilzette. De auto, met Belgisch kenteken, werd zeker 400 meter meegesleept door de aanstormende Intercity. Het treinverkeer in Zuid-Limburg was urenlang gestremd. Toen besluit het weer. Eerst wat mist, maar al snel opnieuw veel zon. Middagtemperatuur rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. en welkom bij 4-7, het zondagochtendprogramma van BNN. Zet je radio wat harder en duik met mij in je kindertijd. Graaf, speur en zoek in je geheugen naar mooie tv-beelden. Want dit uur wil ik dolgraag van je horen wat jouw favoriete kinderserie was... of misschien nog wel steeds is. En over mooie tv-beelden gesproken, ze zijn begonnen hoor. De Nederlanders, de Nederlandse honkballers... Op, uh, op het WK in de finale tegen Cuba en die houtkamp. Eindelijk, zou ik zeggen. Ja, hij heeft vier uur geduurd. Het zou ja. om twaalf uur vanavond beginnen, vannacht... En uh, vier uur lang, het heeft heel lang geregend, het regent nog steeds een beetje. Maar het veld ligt er uh, opvallend goed bij, na al die regenval die er is geweest. En we zitten in de eerste helft van de eerste inning, Cuba aan slag. Want Nederland speelt thuis, dan heb je het voordeel dat je als laatste aan slag mag. En Rob Koordemans, de werper voor Nederland, is aan het gooien op dit moment op Alexi Bell. De rechtsvelder van Cuba, er is één man uit. En uh, spannend hoor, het is... Uniek. Nederland in de finale van het WK. En uh, ik heb al heel wat dingen meegemaakt, maar ik vind het ook wel een beetje spannend. We gaan voor goud, Andy. En we horen Zo je straks. En zometeen Zo natuurlijk nog veel vaker. Andy Houtkamp volgt de finale tussen Cuba en Nederland op het WK Honkbal. Sarayda, nog altijd uh, ja, hier lekker bij mij in de studio. Ja. Uh, favoriete kinderseries, heb je ze? Ja... Man, ken je dat gevoel nog? Dat heb je nu natuurlijk helemaal niet meer. Omdat we leven in on demand tijden Dat betekent dat je ten alle tijden alles terug kan zien. Alles terug kan bekijken. Maar vroeger bleef je echt thuis voor dingen. En verschrikkelijk als je iets had gemist... en je had het niet opgenomen op de videorecorder. Het lijkt echt alsof ik soort bijna... Bijna Japans praat. Het is nog niet zo lang geleden, het is 15 jaar geleden, maar het klinkt prehistorisch, videorecorder. Ik krijg een beetje dat gevoel als ik zoiets zeg: oma vertelt. Ja, ja, ja. Zelfs, zelfs wij kunnen die oma vertelt rol ja. invullen. Maar wat absoluut wat je niet kon missen, wat ik niet mocht missen, dat, dat waren toch de Teenage Mutant Ninja Turtles. Man. Ah. Oh. Ja, oh, en dan moet je ook zo'n gitaar bij spelen, dat doe ik ook nu. Oh, ja, ik ook. turtles in Jan, a half shell, zien, maar We zitten hier een power. beetje, we zitten ja. als een achterlijke in die luchten te en, zwaaien. En het grappige is dat je dat dus, als jong kind kijk je dit, en dat stukje wat er dan nu voorbij kwam, turtles", uh, turtles in a half shell of heroes in a half shell, turtle power, zelfs nu weet ik niet zeker of ik het goed zeg, want dat zong je gewoon fonetisch mee. Ik weet ja. niet zeker of ik het goed zeg. Ik weet het ook niet. Kun, kunnen we hem nog één keer uh, luisteren? Hij wordt opgezocht. Ja. Wat zingt hij nou? Teenage Mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a shell. Ja, precies. Precies. Heroes in a half shell. Ja, ja. ja. wat ook logisch is, het zijn natuurlijk, natuurlijk uh, schildpadden. Maar als je, als, je, als je jonger bent, dan doe je natuurlijk. Shell, turtle power. En, en, en, en dan heb je toch voor je gevoel de essentie daarin geraakt. Ja, voor jou is dat de waarheid op dat moment. En nu laatst keek ik het terug, zag ik er weer een stukje van. Ook in het kader van zo'n gesprek. Ik had zo'n gesprek met mijn vriend. Ik dacht, we hadden het over ja, absoluut jeugdsentiment. sentiment. De Loveboat kwam ook voorbij maar, oh. ook, maar ook de Teenage Mutant uh, Ninja Turtles. Ik dacht, wat een haar concept eigenlijk. Ja. Vier levensgrote schilpadden, die worden aangestuurd door een rat. Ja. Dat, wie verzint dat? Ja, ik moet er heel hard om nu, als je er zo over terug... <laughs> ja, die de wereld aan het redden waren. Als je, als je zo waren. terugdenkt, ja. Nou ja, en, en ze aten pizza en, en, en weet je nog hoe ze heette ik, ik weet nog ja, Donatello ja, ja. Ja, en, don en Michelangelo. Ja, en, en Leonardo. Leonardo. Leonardo. En, en, en Raffa Ra ja, Raffa Raffaello. Ja. ja, en Splinter. Dat ja. was, dat was de, de, de opperbaas, de rat. De Jouder. rat, ja. En als je dan terugkijkt, denk je, wat is het eigenlijk toch toch treurig gemaakt? Want je ziet gewoon <laughs> dat het nep is en je niet dat het eigenlijk mannen in pak zijn, maar op dat, als kind was ja, het, je, het geweldig. Ja, precies, maar Vind we zijn natuurlijk ook zo ver nu met de technologie, ja. 3D-films. Maar voor, voor toen was dit. Uh... Voor, ja, toen was dit uh, iets, iets, iets bijzonders, iets nieuws. Iets heel Die mannen bijzonder. in pakken inderdaad. Wat <laughs> ja. triest. Wat erg eigenlijk. Je weet gewoon, het is, het is niet gemaakt op de computer... maar er zit gewoon echt zo'n mannetje in zo'n <laughs> bloedheet Te zweten waarschijnlijk ja. ook, ja. En een pizza te eten en, en een beetje raar te doen. Ja, en dat, dat, ja, dan heb je een hit. Je hebt een geweldige hit. Man. Ja, ik, ik, ik ben dan altijd een beetje meer van, van de tekenfilms geweest vroeger, toch? Ah, oh, ja. Ja, ik, ik, ik ben heel erg uh, een beetje van uh, Niels Holkerson. Ja. Zeg die er wat? Oh rat? ja, op die gat. Was dat een ja, gans waar ja. hij op weg zweefde? Volgens mij wel. Ja, echt geweldig. Een vrouwtje theelepel? Oh, ja, een vrouwtje theelepel ook. Oh, ja, Nu je erover begint. Ik, mo ik moest je... erover nadenken. Van, van waar ben ik eigenlijk mee opgegroeid? En ik kwam niet met heel veel dingen. Maar nu we er zo over praten, denk ik... Oh, vrouwtje theelepel, ja, natuurlijk. Ja, waarschijnlijk ook. heb je dat thuis ook. Dat je denkt, je denkt oh ja. Oh ja, dit. Oh ja, dat. Ja, je moet even overkletsen. Dan ja, toch het, wel, hè? Dan he? komt het allemaal los. Nou, ik hoop wel dat wij nu wat los hebben gemaakt. En dat uh, jij en uh, jullie natuurlijk allemaal gaan bellen thuis. 0800-1121. Ik laat hem toch nog heel even horen: Niels Holgersson. Oh. Omdat ik oh, er zulke warme herinneringen aan heb. Oh, ja. Oh. kippevel dit hoor. Ik vind het echt geweldig. Dit. Ik, vind, ik vind het zo mooi. Echt. Ja, er, ik... er zijn echt 18-jarige mensen die aan het luisteren zijn en die denken: wat, de... wat waar hebben die twee wijven het over? <laughs> Snap ik, waar hoor. gaat het over? Ja. Wil je iets heel anders vertellen? Of denk je van: ja, jongens, dit moet echt ophouden. Bel dan 0800 <laughs> 1121 voor jouw <laughs> favoriete serie? Doen. Without your love anymore oh.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 He's the one I'm leaving you for. Adele met Rumor Has It. Nog een kleine pianoriedel komt er achteraan. Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Als ik zeg nog een kloddertje roze, word jij heel blij. <laughs> ja, precies. Ja. ja, Dat was mijn programma. Familie Knots, hè? Ja, familie Knots, inderdaad. Vond ik altijd heel leuk. Waarom? Waarom vond je het zo leuk? Uh, nou, het was lekker chaotisch, herinner ik me. De, het... Waarmee het begon, uh, die knalde er al in. Ja. En uh, de hele serie was natuurlijk het uh, top in het vergekte in die uh, vrij normale tijden. Althans, ik lees, ik, ik had het even opgezocht zelf dat het in uh, 84 speelde, want ik was even benieuwd rond 80, 84. En hoe oud was je toen, Martin? Uh, dan was ik even kijken. Uh, als ik 80 begon was ik vijf. Dus ja. Als ik een riootje van zes was, denk ik dat ik het keek. Voor een vijfjarige is daar echt geen touw aan vast te knopen? Uh, nee, want ik zat ook te denken. Eigenlijk zo gek veel weet ik er eigenlijk niet meer van. van een verhaallijn of iets. Ik weet wel dat, het, dat tante Tilda er altijd op zolder ja. bezig was. En, uh, en het winkeltje, hè, beneden? Winkeltje, een ja. oude Zemelaar uh, was ook nog een begrip grip geloofd, ja, die serie. Ja, inderdaad, ja, oude Zemelaar. Oude Zemelaar. ja. En dan ook nog een oude Zemelaar, alsof er geen gebit, alsof ze geen gebit in had, ja, zo'n beetje ja. werd het uitgesproken. Ja, dat was een gek gezin, ja, lekker artistiek. En er gebeurde van alles, inderdaad. Was het een programma waar je voor thuis bleef? Mm, nee, dat soort je niet. Want omdat het woensdagmiddag was, dan was je altijd van thuis op school. Ja, was het woensdagmiddag? Ik kan me dat echt niet meer herinneren. Meestal waren die dingen wel uh, op woensdagmiddag. Uh, want in die tijd waren er ook nog maar twee uh, televisiezenders zelfs. Ja, of misschien net, net drie. Ja. Nee, drie kwam later. Wel. Toch wel? Ja, het erg ja. Dat je je ja. zo in de steek kan laten hè, op zulke belangrijke ja. momenten. Ja, maar goed, dat heb je. Hè. Zit het Zo lang het play alweer is. Dat is waar. Familie Knot. Ja, zeker. Dat, ja, ik ben absoluut. zelf ook nou, uh, naar schilder, dus altijd als ik een kloddetje hier en daar zet, dan uh, denk ik nog altijd een tante til. En dan uh, roep jij ook een kloddetje roze en een kloddetje ja, ja, ja, ja, ja. blauw en alles wat je op het doek smeert. <laughs> Precies, ja. ja. Uh, het is nou leuk dat jullie de tune hadden, maar uh, ik begreep dat jullie die mogelijk niet meer hadden. of niet hadden. Ik denk dat we hem niet hebben gevonden, nee, er wordt nee, geschud nee, aan de andere kant van het glas. Jatter. Helaas. Het uh, is waard om hem uh, om, om, om, om een keer te beluisteren weer. Want ik zei het is een uh, heel leuk liedje eigenlijk. We doen het met onze herinneringen. Allee, ja. Nou, die waren er. <laughs> Dankjewel, Martin. Oké, okay, ja. Goedemorgen. Dank nog. Dankjewel. Dick, hey. goedemorgen. Morgen met Dick Bruin. Hoi. Hey. Um, ja, er zijn er eigenlijk te veel om op te noemen voor jou. Ja, ja. Zou ik met één tune proberen te beginnen? Nou, absoluut. En wil je ook een klein beetje je radio zachter zetten, Mijn radio zachter? Ja. Zet hij nog aan dan? Ik hoor, ja, ik hoor de echo een beetje nog. Oh. Dus als je een klein beetje terug kan draaien... Ja, is, is hij nu zachter? Even horen. Is het iets beter? Ja. Ik krijg oh. een duim, het is iets beter. Oh. Uh, uh, uh, ik denk die wekker de radio staat nog aan. Doe ik even zachter? Ja, doe dat even, Dick. Ondertussen doen. Ik zou nu zo graag een liedje willen zingen van, van, van Dick's favoriete serie... maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet welke dat is. Ik hoor wel een kleine verbetering in de geluidskwaliteit... Dik, daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Het klinkt wat beter, ja zeker. Die die van van Floris Keley. Nou, ik ken Floris wel een beetje, maar uiteindelijk van de herhalingen, want het is niet vanuit mijn tijd. Maar hoe gaat die ook alweer? heel vaag begint er iets te komen, maar kan je hem zingen? Kan je hem kan neurien? Het begint met de trompetten. De de ta ta ta en dan, maar ik ken niet zo hoog. Dus. Dat is niet erg, want er, volgens mij, iedereen die hem kent... die herkent hem absoluut nu direct. Ja, met, met Rutger Houwen. Ja. Die speelt nu ook weer Heineken in, uh, in Doderen. Maar dat was echt zijn uh, coming-out, zijn eerste rol. Samen met Sindala. Rutger Houw is eigenlijk Floris, hè? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Hoe oud ben je, Dick, als ik mag vragen? Uh, ik ben uh, 46. Kijk, dus Floris is echt voor jou het jeugdsentiment? Ja, ja. Dus uh, ja, dat was denk ik eind jaren 60, begin 70. Dus ja, fantastisch. Die muziek, elke keer als ik dat hoor, ze draait op Radio 5 wel uh, wel eens. Kijk, er is hij. Huh? Oh, Ah, fantastisch. Floris. Ja, fantastisch. Maar ja. ja. Wa waarom heb je zo'n goede herinnering aan Floris? Nou, uh, mijn vader, die leeft niet meer, maar die had een houtzagerij. Ja. En uh, Floris was een, een zwaardvechter. Ja. Zeg maar, met, met, uh, Floris was een echt, echt uh, nou, weet je wel, macho-man, een beetje. Maar dan met zwaardvechten. En, en, en Sindela was een Indonesische man. Ja. En, uh, en die Indonesische man was echt. Uh, eigenlijk een soort. Uh, ja, magier. En Sindhla was zijn trouwe maatje? Ja, het was zijn trouwe maatje. Dat was een magier. En dat was zijn maatje. Die had hij meegenomen uit Indië. Ja. En, dat, en uh, Floris was echt een, een... Wij hadden thuis een houtzagerij. Ja. En dan maakte ik als klein jongetje zwaardjes van hout. Ach. Oh. Dus, uh, maar ja, mijn broers waren allemaal sterker. Maar dan moest ik dus een list verzinnen. En jij ja, dus ja, en... maakte gewoon een, een zwaard? Ja. En, en uh, dan moesten ze mij proberen te vinden, maar wij woonden in de stolle boerderij. Ja. En ik klom dan helemaal boven in de nok van de stolle boerderij. En nooit dat meer te hem, vinden? Nee, dat konden ze me nooit vinden. <laughs> dus en was je een dan dan... aapje, zeg maar. <laughs> ja, klom overal in en, ja. en, en, en mooi uit het zicht voor je, voor je grote sterke broers. Ja, of ik ging boven in een boom zitten en dan uh, wilde mijn broer met me zwaard vechten. Het maar hij kon niet bij me komen. <laughs> en, nee. en, en als je, als je dan dat, dat met dat zwaard echt in zo'n boom uh, zat, voelde je ja. dan ook Floris? Dacht je van, ik ben nu Floris? Nou, ik, ik dacht wel dat, dat ik wel, uh, wel slim was. Maar ik was jammer, jammer dat ik uh, niet zo sterk was als mijn grote broer. Dus... Maar. Met kracht win je ook niet altijd alles, hè? Nee. Zo is het. Floris, hij gaat op de lijst. Ja. Dank je wel. Mag ik nog een andere ook doen? Nou, nou heel, heel kort, kort dan, ja, heel kort. Nou, dat, nou ja, uh, doe niet Hamelen, ik doe uh, uh, uh, Stoom. Stoom? Nee, okay, Stoom. Nee, helemaal je niet. Denk waar ik straks van droom van Stoom, Stoom, Stoom. Dit is echt nieuw voor mij. Ja, dat is uh, Jack en Willem Bever ja. van, de, van de Fabeltjeskrant. Ah. Ik was afwasser, ik ben uh, een paar jaar afwasser geweest, bij Golden Tulip. Ja. En dan was ik s'nachts aan het afwassen. En als je dan zo'n afwasoperaat openmaakt, Ja, dan krijg je en, stoom. Een stoom, ja. En dan stond ik, iedereen was dan al naar huis. En dan moest ik uh, s'nachts nog uh, de keuken schoonmaken en, uh, en afwassen. En dan zong ik dat liedje altijd als ik uh, klaar was. <laughs> Dik, hij gaat ook op de lijst. Ja. Dankjewel. Yo. We gaan honkballen, want... Honk. Ja, we gaan, ja, we gaan zeker honkballen, ja. want ja, <laughs> er wordt dik, nee. weet je dat? Doeg. Doeg. Um, Cuba tegen Nederland. En uh, Nederland is, uh, is aan slag, uh, Andy. Maar dat twee komt, uit. Deborah. Ja, twee uit, maar wel tweede honk bezet. Iemand in scorenpositie dus. Uh, overigens, de eerste slagbeurt was voor Cuba. En dat ging heel goed voor Nederland, want Rob Koordemans, de werper van uh, LND Amsterdam... Hij, uh, Oh, er gebeurt nu iets grappigs. Er hangen in het stadion allerlei lampen om het een beetje gezelliger te maken. Maar een paar van die lampen die schijnen precies in de ogen van de spelers. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus die worden nu allemaal uitgedaan. Maar de hoofdlampen die branden nog, hoor. dus het is niet op het gehoor hongballen. Maar Rob Koordemans, werper van LND Amsterdam... de landskampioen, is de werper van het Nederlands team. Hij deed het heel goed in de eerste slagbeurt. Want hij zorgde ervoor dat de eerste drie... Cubaanse slagmensen uitgingen. De eerste doordat hij zelf de bal naar het eerste hong gooide. De tweede door een vangbal. En de derde door drie slag. En nu is Nederland aan slag. Begon heel goed met Dwayne Kemp van het Rotterdamse Neptunus. Hij kwam via een honkslag op het honk, maar daarna twee keer drie slag voor Gregorius en De Jong. En nu met twee man uit en de tweede honk bezet, Kurt Smith aan slag. Dat is een hele goede slagman. Een jongen van de Antillen, zoals er veel spelers van de Nederlandse Antillen komen van Curaçao waar honkbal heel erg populair is. En deze Kurt Smith, die speelt in Amerika is een uh, zeer gewaardeerde kracht daar en heeft een uitstekend toernooi in, uh, in Panama. Is de man die als vierde op de slaglijst staat en dat betekent dat je een hele goede slagman bent. En het zou mooi zijn als hij dat nu laat zien. De bal gegooid door de werper, dat is uh, González, is uh, te laag. En dus een uh, wijdbal, één wijd, één slag, twee man uit, Eer tweede helft van de eerste inning. Dwayne Kemp dus, die jonge, snelle honkloper op het tweede honk voor Nederland. En als Kurt Smith een uh, honkslag slaat, dan heeft Nederland meteen het eerste punt binnen. Uh, eens even kijken of dat uh, gaat lukken. Als Gonzalez klaar staat voor zijn volgende worp... is uh, een uh, slagbal, want Smith slaat erop en raakt de bal niet. Het is heel erg spannend. Voor het eerst dat Nederland in de finale staat van een uh, WK. Voor het eerst dat een Europese ploeg in de finale staat van een WK. Op meeste gaat het tussen Cuba, Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea. Dat zijn landen waar honkbal sport nummer één is. Niet te geloven, Een van de meest beoefende sporten in de wereld. Die smid staat nog steeds aan slag. De Nederlandse smid op het werpen van Gonzales. Twee slag, één wijd. Tweede hongbezet, daar is de pitch. Die is te laag. Nee, het levert vooralsnog niets op. Twee wijd, twee slag, twee uit. We zitten in de tweede helft van de eerste inning. Bij Nederland tegen Cuba stand nog altijd... 0 -0. En die houdt kamp. Hij volgt voor ons de finale. Pakken we goud of uh, wordt het zilver? Uh, Jan de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. De moe. Ja, favoriete kinderseries hebben we het over. En welke is de jouwe? Zwiebertje uiteraard. Hè? Zwiebertje, ja. zwiebertje. Nee, ik in 1955 begon ik was een jongetje van drie. Ach. En het duurde tot mijn 23, dus 20 jaar heeft het geduurd. En ik heb bijna alle uitzendingen gezien. Het werd elke maand uitgezonden op zaterdag keer in de maand op zaterdagmiddag of, of zaterdagavond tussen 7 en 8. Swiebertje, is je hele jeugd met je meegegaan? Ja, ik heb nu ook alle dvd's van die deur in de winkel liggen. En ik kan die vorige een tip geven. Ja? Uh, Floris wordt regelmatig uitgezonden op zijn Best. Daar gaan we zeker even naar kijken. En ik hoop en dat uh, Dick het nog hoort. En is ook te koop op dvd. Zo is het. En deze is van jou. Ja. Liebertje de favoriet van Jan de Witt. Zijn hele jeugd is hij met hem meegelopen. Juist. I'm hey. Walking Away van Johan. Blijf bij ons, ga helemaal niet weg... en bel mij op 0800-1121... om te vertellen wat je favoriete kinderserie is. Want uh, daar hebben we het over dit uur. Hallo Andy, goedemorgen. Goedemorgen. De Muppets en de Frekkels. Daar ben ik helemaal weg van. Ja, waarom? Fantastisch. Uh, ik, ik, ik, ja, die, die fantasie... Uh, de, poppen eigenlijk, helemaal, gelukt. Uh, het is begonnen met, met, uh, met muppets, van heel oud. Ik ben zelf 33, dus ik heb het allemaal uh, gezien en uh, ik heb elke aflevering gezien eigenlijk, zal het zo zeggen. Want de en, uh, ja, ja, ja, de frekkels. En En sterker nog, ze, ze zijn nog altijd op tv eigenlijk. Ja, uh, ik, ik moet ze af en toe heel ver zoeken, maar je kan ze hier en daar nog wel vinden. Ja, ja. de Nickelodeon eh. Ja. Maar de muppets, hè, en die, dat, dat kan ik me voorstellen, want een heleboel mensen hebben er wel iets mee met de frekkels. Dat is echt volgens mij iets, iets van, van, van veel recentere datum. En ja. Ja, iets dat, dat toch veel meer kinderen van nu ook wellicht kan aanspreken. Ik moet zeggen, ik ben ik er ben ook fan van geweest hoor, van de frekkels. Uh, ja, maar... maak, maak muziek en lol in de frekkelgrot, zo ging ie toch hè? Ja, ja, ja. Dat klopt, ja. En uh, ja, ja, nee, hoef dan alle le leuke verhalen. En, uh, en dan, die ho dan die hond, Zwift. Oh, die hond, ja, ik moet even ja. denken. Maar die grote, harige hond was ja, dat. Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja dat was ja, een jeugd En ik, ik kijk, ja, als, ik, als het past, dan uh, kijk ik nog wel eens op tv. Dus uh, ja, heel leuk. Diep van binnen blijven we toch allemaal een beetje kind. Want ik mag ja, er ook wel eens graag naar zekker, kijken, hoor. Toch nog stiekem. zeker. Uh, uh, kijk, uh, nog een maandje en ik hoor vader, dus... Uh, Echt? Nou, ja. geweldig. Dank je wel. En uh, dan uh, hoop ik samen te kijken met, met mijn eigen kind uh, na, na, na, uh, naar die programma. En weet je al of het een jongen of een meisje wordt? Nee, dat weet ik nog niet. Wat een spanning, want uh, ja, de muppets of de frekkels denk ik toch altijd meer aan een jongetje dat daar naar kijkt. Maar... Ja, ja. Om af te wachten, hè. Oh, dus de kleine die gaat straks gewoon, uh, hoe klein ook, voor die buis en hup, kijken met papa naar de muppets en de frekkels. Van de eerste weken al uh, krijgt hij op zijn bord. Echt waar. En je moet af en toe nu eigenlijk al gewoon het vrikkeliedje zingen, misschien wel. Uh, ja, dat is een goed idee. Tegen die ja. dikke buik. Gewoon, hup. Dan is er straks één groot feest van herkenning. Ja, zeker, zeker, zeker. Je... Ja, ho -hopelijk, ho Hopelijk gaat hij mij niet kwalijk nemen. Dan... Nee, dat dat kan ik me bijna niet voorstellen. Okay. En als, als je dan straks op de bank zit hè, samen te kijken... Wat, wat vertel je die kleine dan? van papa keek hier altijd zo graag naar, omdat... Zeker, uh, papa kijkt er heel graag naar. Uh, lekker fantasie gebruiken. Het maakt je blij. Ja, het maakt je heel blij, ja. Uh, het, het is kinderlijk... Het is dus beter dan die alle recente programma's van uh, tegenwoordig. al de kinderen naar kijken. Ja, wat wat Meer, is er nu uh, mis tegenwoordig, vind je? Heel te veel geweld. Ja. Word, uh, zie je gewoon aan de kinderen zelf. Heel agressief soms. Misschien ook niet aan de tekenfilms ligt, maar gewoon aan alles eigenlijk. In elkaar. En de tekenfilms maar. erbij? En de tekenfilms, dat denk ik wel dat het er allemaal mee te maken heeft. Films, tekenfilms, de, films, de van jongs af aan al, dus uh, computergames. Ja, dat was maar, 10, 15, 20 jaar geleden was het eigenlijk nog niet zo echt. Was het echt uh, ja, ik, ik ben zelf van uh, Belgische gronden, dat, dat je waarschijnlijk hoort. En, uh, ik ja, neem al zoiets te horen, ja. ja. Ja, ik heb veel gekeken naar, uh, naar de smurven natuurlijk ja. en, uh, en het, TikTok, tak weet je hoe je dat kent? tik ja, ja, ja, ken ik ook nog, ja, TikTok met dat kleine, kleine huisje aan het eind. Juist, juist, dat ja. klopt, ja. Ja. ja. Dus ja, zulke dingen. En nu kijken ze inderdaad naar, uh, ja, neem het, ik, ik, ik, ik volg het allemaal niet meer. Dus, uh... Jij houdt het gewoon lekker bij de muppets en de frekkels en straks met die kleine gewoon lekker samen op de bank. Juist, helemaal. Dankjewel, Andy. Oké. Okay. En wil je ook aan mij vertellen wat jouw favoriete kinderserie is of was? Bel me dan op 0800-1121. En we gaan even naar de andere Andy, naar Andy Houtkamp. Want uh, ja. we zijn bezig aan de tweede inning, inning alweer. Uh, ja, en, en, en Cuba staat uh, op twee uit. En aan ja. slag. Ja, eerst nog eventjes die eerste Nederlandse slagmuur afmaken. Tweedong bezet toen Kurt Smith aan slag, die kreeg vier wijd. Maar helaas, Brian Engelhard, een van de beste slagmensen voor Nederland dit toernooi... kreeg daarna drie slag. Nu wordt er trouwens een Cubaan nogal hard geraakt. Hij, uh, en, uh, oeh, dat doet pijn, dat doet hoor. Echt hij pijn in hem, die... uh, ja, hij krijgt hem op zijn uh, elleboog. Auw. En uh, dat doet echt heel veel uh, pijn. Want zo'n bal gaat met een snelheid van rond de 140 km per uur... hij krijgt hem op zijn uh, hand, denk ja, ik. Ik zit met en je mee te kijken. ziet er niet fijn uit, ja, nee. Dan, hij heeft die hand om zijn knuppel heen zitten. En hij krijgt die bal op zijn hand. En dat doet heel erg veel pijn. Uh, het, uh, het, het slachtoffer is José, José Abreu. Een, uh, een, een oude rot in het vak, om het zo maar te zeggen. De eerste honger van Cuba. Hele goede honkballer, maar dat zijn ze allemaal. Kunnen echt heel veel geld verdienen als ze van het eiland afgaan. En richting Amerika zouden vertrekken. Doen de meesten niet, sommigen wel. Hebben dan ook heel veel moeite om zich aan te passen aan het leven. Want ze, ze zijn een heel arm eh, leven gewend op Cuba. En als ze dan naar Amerika gaan, deze honkballers. Dan verdienen ze echt tientallen miljoenen dollars. En weten daar vaak niet goed mee om te gaan. En raken ook regelmatig aan lage bal. Deze Abreu speelt nog gewoon op Cuba. Verdient daar heel weinig geld, maar is daar wel een held. En hij mag nu naar het eerste honk met vier vierwijd. Maar zoals je al zei, er zijn twee man uit. Gegooid door Rob Koorden. En die uh, speelt al sinds 1995 in het Nederlands team. Dus al 16 jaar. Hij wordt 31 oktober wordt hij 37. Maar is nog... Uh zoals ze dat in het Engels noemen, heel goed in shape. Hij gooit uh, wisselvallige ballen. Je weet niet precies wat voor snelheid ze krijgen. Nou, Abreu weet dat nu wel, want dat was een uh, fastball die zo'n 140 kilometer per uur op zijn hand kwam. Die staat op het eerste honk. We zitten dus in de eerste helft van de tweede inning. Nog niets aan de hand, want er zijn twee man uit... en het eerste honk bezet voor Cuba. En de stand natuurlijk nog 0-0. Andy Houtkamp, het WK-honkbal. We blijven het uiteraard volgen. Goedemorgen, René. Hallo. Ja, dag. Goedemorgen René. Moet de radio nog een beetje zacht. Nou, het is uh, volgens mij staat die helemaal goed zo. Oké, okay, dat je. Um, ja, we hebben het over favoriete kinderseries, ja, maar ja, ja. Uh, ik heb begrepen dat dat voor jou uh, een heel andere uh, context heeft en een betekenis, want uh, uh, er was geen tv vroeger. Nee, dat Bij was in thuis? het pre-tv stadium nog. Ja. ja, ja, ja. In de jaren dertig ga ik terug van de vorige eeuw. Ja. En dan ben ik een jaar of zes, zeven. En ik ben geboren in 1932, dus je mag zelf uitrekenen wanneer het was. Ja. En dan hadden we een Keesje voor de radio. Zondagmiddag om twee uur, meen ik, en dan had je nog radiodistributie. En dan had je allerlei verhalen van Willem van Iperdaal over de avonturen van Omer Keesje. Die in het bejaardencentrum zat en ook buiten het bejaardencentrum om. aardig huis hield met ja. zijn vriend Ari, die een Iwat Amsterdamse effect had. En was het dan met z'n allen gekluisterd rond die radio? Ja, en, ja, ja, ja, dat waren de middagen. We zaten te wachten op oma Keesje. Dat was geweldig. Daar bleef je voor thuis? Z zonder meer, ja. zonder meer. Nee, dat was geen probleem. Ik denk dat als we dat nu vertellen aan iemand die niet anders kent dan tv en ermee is opgegroeid, die zal zeggen, nou, ongelooflijk, kan me er niks bij voorstellen. Nee, nee. Het leuke is, ik heb later <hums> allerlei verhalen verteld van oma Keesje aan mijn kinderen, die ik dan zelf gefantaseerd had. Ja? En die zijn mij wel bijgebleven. En de kinderen ook. Maar ja, de kinderen zijn nu ook alweer van ouder. Dat krijg je op de duur, Ja, en, en, en kleinkinderen zijn die er? Oh, negen. Ja, zo. Dus ja, uh, ja en de jongsten die studeren ook alweer. Dus. En wat ja, kijken ook, die? Of wat keken of, die? Ja, wat keken die? Ja. Ja, ja. Nou ja, het is fiebertje ook natuurlijk, hè. Ja. En uh, ja, nog veel andere. Ja, ik weet het niet allemaal meer. Ik kan het van negen kinderen eerlijk gezegd niet meer bijhouden. Dat kan ik, ik me, ook me ook heel goed mee voorstellen. <laughs> we kunnen het van onszelf soms niet eens meer uh, terughalen. Nee, nou, wat daarom, we daarom, keken. daarom, daarom, ja. Ome Keesje, hij gaat, uh, hij gaat voor jou op de lijst. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat je, Willem van Iepedaal was de, was de regisseur of de schrijver, ik weet het niet meer. Maar wat Ik je? hoop dat je er nog wat van terug kunt vinden. Ik ga hem zeker even opzoeken, ome Keesje. Succes met je programma. Dankjewel. Jo, dag. Dag. Bassi en Adriaan, kennen jullie hem nog? Ja, jawel. Ik zong er altijd mee mee vroeger. En uh, het is mijn favoriete kinderserie. En ik hoop dat jullie mij willen vertellen welke favoriete kinderserie jullie hebben. Waar keken jullie vroeger naar? Of kijken jullie misschien nog wel steeds? Want ik moet heel eerlijk zeggen, als Bassi en Adriaan nu nog wel eens voorbij komen, ga ik toch stiekem nog even kijken. 0800 1121. Bel me en zeg me wat jouw favoriete kinderserie was of is. No Patrol met Run. Goedemorgen, Mout. Hallo. Dag, goedemorgen. We hebben het over favoriete kinderseries. Ja, precies. Nou, ik, ja. ik kan me nog herinneren van vroeger, uh, die tv die was pas uit en er waren nog maar heel weinig mensen die televisie hadden. Dus je ging uh, naar een uh, vriendinnetje gingen wij altijd toe, die uh, hadden wel televisie. Ja. En dan uh, gingen we allemaal zaten op de grond uh, in de kamer en dan kwam handy lips. Goeiemiddag, goeie jongens en meisjes, dag jongens en meisjes. Altijd, uh, altijd een heel vriendelijke, nette vrouw. En dan zat je al helemaal klaar en wat gaat er komen? En over en, welke uh, tijd hebben we het dan, Maud? Nou, ik, ik, ja, ik weet het niet precies. Ik denk uh, zo 1951, nou, 51, 52 of zoiets. Nou, toen die televisie net uitkwam. En dat was een uitje met de vriendinnen? Nou ja, je ging met de, de vriendinnetjes naar een buurvrouw die ja. wel televisie had. En dan gingen we daar, uh, mochten we er allemaal op de grond zitten om naar die televisie te kijken. En, groot feest. Uh, dat was een groot feest, ja. Dat was, uh, was heel, uh, heel erg leuk en spannend altijd. Goede herinneringen heb je daar aan. Hele leuke herinneringen, ja, Ja, absoluut. En de berenboot? Ja, de berenboot. Ja, ik gooi er even ik, uh, in. Met uh, dappere dodo, geloof ik. En uh, opa Buiswater. Altijd een beetje een brommende oude man. Kan ik me herinneren. En uh, ijskoude IJsbeer. Je kent ze IJs allemaal nog. de IJsbeer is mijn naam. Zoiets. Ik heb het wel gezien vroeger, maar dit kan ik me allemaal niet meer herinneren. Ja, Raar dat is, is dat dus toch wel die ijskode ijsbeer. En die, die mopperende opa Buiswater, die vond ik altijd wel leuk. <laughs> de berenboot maar... met, met, met zo'n mopperaar, ja. Ja, precies, ja. ja. Hij gaat op het lijstje, de berenboot. En al die lips. Ja. Dankjewel, Mout. Graag gedaan. En weet je wat mijn favoriet toch ook wel een beetje was? Nou? Deze. Oh, de we er aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes. Dit En Adriaan, ja, ja, ja, ja, absoluut. Jeugdsentiment hier volop in de, bij 4-7 van BNN. We hebben het over favoriete kinderseries. Bob, goedemorgen. Ja, ik word heel blij van, van Bassi en Adriaan. En jij weer van iemand anders? Ja, niet was in Adriaan Trouwens, uh, tante Hanny was niet van 51, maar van jaren, begin jaren 60. Ik. Is dat zo? Ja, ik. ik ja. Dat ja. het, ja, de... het is bij mij niet heel erg bekend, dus ik. ik geloof ja, we hadden... het direct. Werd ook zo'n televisie waar alle kinderen dan langs kwamen. Als zijn broer had een eigen televisie gebouwd. En, oh alle ja? Alle kinderen kwamen ons langs, ja, ja. Oh? Maar goed, uh, um, Pippi hè? Ja, Pippi, Pippi dankjewel. Ja? Ja, ja. Met uh, met meneer Nielsen en Annika en Tommy. Ja, ja, ja, ja. ja en waarom Pippi dankjewel. Nou ja, waarom niet? Toe, uh... Ja, ik weet het niet. <laughs> uh, uh, ja, de, de, de anarchieën te top. Ja? ja, Pippi was natuurlijk wel een beetje een dwarsmeisje, natuurlijk. Ja, en ik was een dwarsjongetje. Ja? ja dus ja. je, je herkende jezelf er wel in? Ja, oude een lang haar, al trommel binnen. Ja. En ik ben ooit zelf een keertje Pippi geweest. Oh ja? ja Dat ik... moet je even toelichten, <laughs> Bob. <laughs> ik lag uh, in een ziekenhuis in Joegoslavië, uh, wat nu Slovenië heet, in ja? de Libianen. Ik denk in de jaren 74, 72, 73. ik was geopereerd, <coughs> ik lag daar met lange haar en ja. was helemaal niet bekend toen. En op een gegeven moment kwamen alle zusters langs met een schaar in de hand en zeiden ja. zei van ga je haar afknippen. Echt? Of jij wordt pippi. <laughs> Nou, ik kan me bijna wel voorstellen wat er met het lange haar van jou gebeurde, Bob. het gaat erin. Sproetjes. Fletjes, sproetjes met, met uh, lipstift. Ongelooflijk. En toen uh, alle zalen. Dat was een ziekenhuis met 14, 15 verdiepingen. Ik ben alle zalen doorgegaan. Hoe oud was je toen, Bob? Uh, 22, 21. Ja. ja. En niet meer echt de leeftijd om Pippi te zijn, natuurlijk. Nou ja, ja? ik wou dat ik je dus oud was. Ja, ja, ja. Ik ben nu 59. Ja, of, ja. ja, ik denk dat velen dat misschien wel willen. <laughs> <Toch? laughs> en en al, alle zalen door als Pippi met, met, met sproetjes en ijzerdraad en, ja. en, en alles. En, en over het bed heen springen en, en dat Pippi liet zingen. Ja, ik weet niet meer hoe het gaat. Ja, ik maar, weet het ja. ook niet meer. Nee, maar, maar, maar, maar, volgens mij ging hij zo. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hè? <laughs> nee, nee. <laughs> 1, 2, 3 is 7, weer de wereld in, naar mijn eigen zin. Ja, kom je helemaal terug, hè, Bob? Ik word helemaal jong weer. En hoe lang ben jij zelf pippie geweest uiteindelijk in het ziekenhuis? Ja, de hele avond was de laatste dag dat ik daar opgenomen was. En ik heb iets van drie of vier dagen in het ziekenhuis geleden. En waarom eigenlijk? Ik heb een tijd van gehad. Waarom lag je daar? Had je ik iets had, gedaan had, à la Pippi en iets gebroken wellicht? Ik had een rondje uh, aan mijn voet, wat ah. uh, bloed schit heeft. Oh, dat is naar ja. inderdaad. Ja, dat is, uh, ja, dat is heel eng in het begin. Ja, dus, dus, ja. Dus, dus, dus niet door een Pippi-actie gebeurd, maar. Jawel, oh. ook een beetje springen door het veld en oh, dan toch goed wel. in een takje gaan staan. En, uh... en is, is Pippi dan ook een serie die, die je misschien later aan, aan anderen hebt meegegeven? of je zegt, ja, dat, dat moet je zien. Ja. Trouwens, een van mijn eigen dochters die heeft in uh, Topstars gespeeld. Ah. Ja, dus uh, die zijn zelf uh, actrices. Kijk, dus de, de, de liefde voor, voor de kinderseries is, uh, is overgegaan op de kinderen... en die hebben ja. er nog iets mee gedaan En de die, en, en liefde voor anarchie, hè? Ook nog. Ja. Oh, anarchistische Bob, zeg ja, ik er dan maar bij. Ja. <laughs> Pippi Lankaus, hij gaat voor jou over de lijst. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. in there Days are over van Florence en de machine. De Nederlandse honkballers strijden om de wereldtitel en dat doen ze tegen Cuba. En die houtkamp volgt de wedstrijd de derde inning en die zijn we aanbeland. Ja, eerste helft van de derde inning. Cuba aan slag en het is uh, voor de echte honkballiefhebber echt smul hoor. Want er staan twee werpers te gooien die zo ontzettend goed zijn. Uh, uh, Rob Koordemans voor Nederland. 37 jaar wordt hij 31 oktober en dan nog zo kunnen gooien met snelheden. Dat wordt in mijl uh, gemeten, 86 mijl, soms dan weer 72 mijl. Nou, doe dat maal anderhalf en dan heb je het aantal kilometers per uur. Dus hij gooit zo'n 140, 150 kilometer per uur uh, met die bal. We zitten in de eerste helft van de derde en het staat 0-0. Uh, en uh, drie slag voor de eerste slagman die hij tegenover zich kreeg... Het is alweer de derde keer drie slag. Die hij uh, gooit erop koordemans op Ariel Pestano. En nu is Arue Baruena aan de uh, slag. Een uh, jonkie, 21 jaar jong, Cubaans. Enorm talent, een korte stop. En uh, slaat de bal mis. En dat is weer drie slag. Want hij stond al op uh, twee slag. En dat is dus heel knap van Rob Koordemans. En ook die uh, Cubaanse werper, mogen we niet vergeten. Die heeft ook al vier keer drie slag gegooid. En doet het uh, dus heel goed. Met andere woorden, het is een uh, zogenaamd, zogenaamd werpersduel: pitchersduel tussen twee uitstekende werpers. En de puntjes zullen duur zijn in deze finale van het WK. Nederland staat er goed voor, Cuba staat er goed voor. Want staat 0-0, eerste helft van de derde inning. Je luistert naar 4-7 van BNN. En we hebben het over de favoriete kinderseries. Wat is jouw favoriete kinderserie? Of misschien was jouw favoriete kinderserie? Bel me op 0800-1121 en laat het me weten. Goedemorgen, Kees. Ja, goedemorgen. Favoriete kinderseries? Daar hebben we het al de hele, het hele uur over? En welke is de jouwe? Ja. Nou, ik kan me nog herinneren dat het was de eerste serie die bij ons in de huiskamer kwam. Dat zal dus zo 65, 66 zijn geweest, denk ik. Ja. Uh, een oud-zwart-witte Barend de Beer. Barend de Beer. Dat was altijd zo rond 5 of 7. Praat me bij. Dat, was, dat ging over een, uh, een beer die bij een zandman op een wolk zat. Dat me me goed herinner. Ja. En die mocht altijd eventjes naar Klaasje en... Pimpernel of Petronel of zoiets in dat geval was het. Oké, okay. en, en, en was, was het een geanimeerde uh, serie, zeg maar, met, echt met poppen? Ja, het, uh, ik weet het niet precies meer, maar uh, het zou wel zoiets geweest zijn in dat geval. Maar het was gewoon uh, leuk om, uh, voor de kinderen. Gewoon de ene keer met een verhaaltje verteld en de andere keer dan waren ze met elkaar gewoon een, een, een praatje aan het doen. Het was, het was een beetje afwisselend gewoon. Barend weer? En dat ja. was ook het, het hoogtepunt weer van de week? Nou, dat was elke avond, hè, vlak voor het, voor het nieuws van zeven uur. En dan ging je even lekker kijken? En dan zat je bij de televisie en dan kwam het nieuws en dan gingen wij al vreemd vroeg naar bed toe. En... Met, uh, met uh, natte haartjes in de pyjama, denk ik? Ja, zoiets. Ja, barend de bier. We zetten hem, we zetten hem ook op de lijst van de favoriete kinderseries, dankjewel. Oké. Okay. Goedemorgen, Sherry. Nee? Sherry? Sherry? Ja. Cherry de Slingeraar, dat is de serie. Ja. <laughs> het is Rob. Dag, nee, over Cherry de Slingeraar. Cherry de Slingeraar. En, en met wie spreek ik nu? Met Rob Wildering. Hi, Rob. Hoi Rob, hoi. Cherry de Slingeraar. Kleine, kleine uh, Babylonische spraakverwarring al hier. Wie ja. is Cherry de Slingeraar? Ja, dat is een, een, een, een, dat was een kinderserie uit... Uh, nou, dat moet ik even, even gokken. Ik denk... 2, 3, 64 of zo wat. Zo, dat is alweer een tijdje terug. Ja, dat is, is wel even, even, weer, um, even geleden. En... Maar dat is ook een hele, um, een, een, een hele leuke serie. Waar ging je over dan? Ja, een, een Frans jongetje van ongeveer 15, 16 jaar die allerlei uh, wow. um, avonturen uh, meemaakt. En hij heet een slingeraar. Ja? Ik had jouw uh, collega al aan de lijn. Het komt is het hem een eens aap? ook hoor. Je. Nee, dat is geen aap, hij slingert niet. Hij slingert met een katapult. Kijk, het, dus, qua uh, jongenspel, het qua jongenspel met de katapult. Ja. Dus, en uh, en, en, en wat doet hij dan met die katapult de goede dingen? Of is hij juist een beetje heel erg dwars en, uh, en opstandig? Nee, volgens mij niet, maar um, het is, uh, zoals je zegt, al uh, lang geleden. Ja. Volgens mij dat hij alleen maar uh, goede dingen. Goeiede alleen er zat ook zo'n ontzettend mooi muziekje onder. Ja. Een hele eile, een heel eil uh, muziekje. Niet na te zingen, denk ik of na nee. <lacht> en dan denk ik, ik wil hem zo graag horen, maar ja, als je zegt een mooie muziek, dan krijg ik helemaal een beetje zo'n zo zo gevoel over me, van nou, hem of laten we ons horen, want ik ken hem niet. Nou, nee, dat, is, dat, dat, dat, dat kan ik echt niet, de, uh, kan ik echt niet doen. Dan moet je maar even opzoeken. We gaan hem opzoeken. Volgens mij, jullie hebben daar een database van, Juwelzen. Daar ben ik hier los op. <laughs> OUW nou, nou. nee. <laughs> gaan hem, Wij gaan hem voor je opzoeken in ieder geval. Jerry de Slinger. Kijk, kijk maar eens even, Jerry de Slinger. Nou. Het is niet zo'n bekende. Nee, want ik, zegt mij maar echt helemaal niks. Was het, was het een, een serie uit het buitenland of een Nederlandse serie? Uh, ja, het werd gewoon op een Nederlandse zender in nou elk geval uitgezonden. Ja. Maar het was van een Franse herkomst. Dat weet ik nog wel. Het is toch een, een, een, een buitenlands tintje aan, aan deze serie. Ja. Dank je wel, Rob. We gaan, ik, tenminste, ik ga meteen even opzoeken. Thierry de Slingeraar. Dank je wel. Oké. Okay. Hé, hey, uh, hoi. Hoi. Ga ik, ga ik nog even ja, naar, naar ook een van mijn favorieten. En dat is deze. Ja, yeah, I love it when a plan comes together, roept, uh, roept iedereen hier direct uit. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo. Hannibal en de Zijne van, uh, van de E-team. Geweldig om naar te kijken. We spaarden er zelfs plaatjes van. Dat deed ik tenminste. En dan op school ging je ze ruilen en alle dubbele die je had. Nou ja, zo, uh, zo kreeg je een hele verzameling plaatjes. En uh, ik hou er ook van als er een plan samenkomt daar in Panama in die houtkamp... en als Nederland gewoon wereldkampioen onkbal wordt. Dat lijkt me een heel goed plan, ja. want dan ga ik hier een klein rondje lopen, hoor. Juichend, dat beloof ik. Uh, drie keer drie slaggooien erop in de derde slagbeurt van Cuba. Dat is heel knap. Cuba dus uh, op nul gehouden. We zitten in de tweede helft van de derde inning. Het staat nog altijd 0-0. man uit, Nederland is aan de slag. Zo is het. En die houtkamp. Ook het volgende uur volgt hij natuurlijk voor ons het uh, WK-honkbal... waar Nederland kans maakt op die wereldtitel. En dat zou echt een unicum zijn en een fantastische prestatie. Tot zover dit eerste uur van 4-7 van BNN. Zometeen uur 2 en uh, dan Crack, de playlist. De elf favoriete nummers van... Uh, mijn collega en, uh, en mede-presentator uh, op deze zender, Felix Meurders, oud -disc -jockey. Hij is onderweg en neemt zijn elf favoriete platen mee voor mij. En we gaan ze zometeen allemaal horen, met tekst en uitleg natuurlijk. Dat zometeen in uur 2 van 4-7. Blijf erbij.